Met het -journaal. In een rijtjeshuis in Papendrecht zijn na een brand vier doden gevonden. Volgens de politie gaat het om een vader en een moeder en twee kinderen. Ze zijn in de huiskamer van de woning aan de Kremerstraat gevonden. De politie in Papendrecht weet nog niet hoe de brand is ontstaan... en weet ook niet wat zich in het huis heeft afgespeeld. De brand was volgens een voortvoerder niet heel fel. De politie zegt over de toedracht alle opties open te houden... en houdt ook nadrukkelijk rekening met een gezinsmoord... Tijdens de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden... is vanochtend in de bossen bij de Ginkelse Heide een handgranaat gevonden. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een explosief uit de oorlog. De granaat werd ontdekt door een voorbijganger. Volgens de politie heeft de vondst van de granaat geen gevolgen voor de herdenking. Vanochtend zijn honderden militaire parachutisten geland op de Ginkelse Heide bij Ede. De parachutisten herdenken zo de luchtlandingen in september 1944... waarmee operatie Market Garden begon. Het aantal meldingen van buitenlandse mannen... die in Nederland tot prostitutie worden gedwongen... is in een jaar tijd verdubbeld. Bij het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel... kwamen vorig jaar 68 meldingen binnen, zegt de reporter Radio. In 2016 waren dat de 34. Volgens het programma zijn de slachtoffers vooral vluchtelingen... die in Nederland worden opgepikt door mensenhandelaren. Dat zou onder meer gebeuren in asielzoekerscentra. Mogelijk ligt het aantal slachtoffers hoger... omdat velen zich schamen om aangifte te doen. Bij een aanslag op een militaire parade in Iran... zijn zeker 24 doden gevallen en meer dan 50 gewonden. De aanslag was in een stad in het zuidwesten. Aanvallers op een motorfiets namen deelnemers van de parade onder vuur. De doden zouden allemaal leden zijn van de revolutionaire garde. De aanslag is opgeëist door de islamitische staat. Het weer vooral in het noorden enkele buien. Later vanmiddag ook in het zuiden af en toe regen. Het wordt een graad of 16. Morgen kil en bewolkt met maxima van 12 tot 14 graden. Vooral in het zuiden valt dan veel regen.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 you mm -hmm.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 Vanmiddag tussen 2 en 5 weer heel veel lekkere muziek op CFM. Waaronder deze uit de jaren 80 van uh, Simply Rats en Money's too Tide to Mansion. niet alleen de muziek uit de jaren 80, maar ook de kilty Pleasures uh, gaan weer langskomen. Daarover uh, straks veel meer. Je weet wel, van die ondeugende platen die je eigenlijk niet meer durft te draaien... maar wel zo leuk zijn, die krijg je te horen vanmiddag tussen 2 en 5 uur. I don't know it ain't pretty when our hearts get broke I hope so.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 Zo, deze hadden we alweer een hele tijd niet meer gedraaid bij CFM. Dus vandaar dat er weer eens last komt zo op de zaterdagmiddag op je eigen lokale radiosender. Dat was Santana en Holdan. Straks om half drie we het weerbericht van Albert-Jan. Ik ben benieuwd of het weer zo stormachtig blijft, zoals het de afgelopen dag is geweest. Maar dat we straks, he. gewoon blijf luisteren naar CFM, dan krijg je het vanzelf te horen. Maar eerst meer muziek, hier is Mad Love. Jingle up your body, jingle up your singing. Some of that too. Love you know your booty pop When they beat drop For me my baby Where well, your beat is a rap Love the energy Where well, yeah, you bring on up In queen girl You're preferring You're never ever low hot Every queen yeah, girl You know, So you never yet flap. I know I see When well, me want mm -hmm. For your talk I eye deaf Precise and exact Good love Girl, you're going so hard Woo. Girl, you like something best When I spread them to a hey, hey, hey, Good love You me so bad. <laughs> Dat was uh, de single van uh, Jean-Paul... ...tezamen met uh, David Ketta en Mad Love. Love Salford, zo Ford, nogmaals, uh, een goede middag. Ja, en uh, de politiek is ook weer wakker trouwens, uh, Albert-Jan. Langzaam. Want, ja. ja, ze gaan weer beginnen met de raadsvergadering. Het was toch al een rumoerig reces, zo ja, te zeggen. Ja, dat denk ik wel. Ja. Hij was ook nodig. Ja, goed. Maar uh, de eerste raadsvergadering, uh, Rob... ...van het nieuwe politieke jaar staat voor komende dinsdag op de agenda...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 In het vervolg van de perikelen rondom wethouder Joop Berensen, in verband met de storting van een fors bedrag in de verkiezingskast van Ouderpartij Zandvoort, op de agenda.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 Ja en van de storm kwamen we op deze plaats van de Christopher Cross. Hier is Ride Like the Wind. De storm, windkracht 9. Dus zet alles goed vast in de tuin en op het balkon en zo, want alles vliegt de bol door de lucht heen. had de Christopher Cross en ride Like the Wind. Het aftellen is begonnen, Albert Jan, nog 24 minuten en dan gaat Katty de gevangenis in. Komt. Ja. En na de volgende plaat doe ik alvast even een snel voorbeschouwing. Dan nog één plaat en dan gaan we gelijk over naar de koepel in Haarlem om te vragen hoe het met de gesteldheid is van Katty.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 pinkturtlefoundation.nl, pinkturtlefoundation.nl dus pinkturtlefoundation En de donaties en meer informatie over het project... kun je zien op steunptf.nl Dus ptf van Pink Turtle Foundation, steunptf.nl Daar kunnen mensen doneren als ze ons ondersteunen. En wij vragen nu ook om selfie donaties. Dus uh, we willen eigenlijk alle lotgenoten, of zoveel mogelijk lotgenoten... Uh,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 Ja, ik uh, wil om 4 uur een livestream doen en morgen om 11 uur. Oké. Okay. Dus uh, ik ga om, na 4 uur of 5 uur, ik ga nog lang die livestream doen, uh, ga ik dan even echt in de stilte en dan gewoon de ruimte ervaren. En uh, ja, ja. Ik ben er heel goed. Ja, Katty, waar kunnen ze die livestream volgen van jou? Via Facebook. Oké, okay, dat is duidelijk het haal, via Facebook. Ja, en dan Pink Turtle Foundation.